Generatie is wat betreft de jugtoonstelling, een soort lichtieurse generatie. En dat zit in ieder geval in het feit dat de lichtieurse toch vinden op het feit van de tentoonstellen zaten, van het tentoonstellen van objecten en op de stijlproblemen die daar ja, met de vormgeving van die objecten mee samenhangt. En dat daarin toch de hele ideologische uh, laag van minder belang is. Hij is al aanwezig, maar hij is minder expliciet aanwezig. Nou, dat draait echt finaal om uh, in uh, Chicago uh, 33. De tentoonstelling heet dan nog niet meer zoals de voorgaande tentoonstelling iets in het land van Exposition Universelle et Internationale. Maar die tentoonstelling heet dan A Century of Progress. En uh, daarin uh, staat uh, met name een typisch Amerikaanse uh, variant van de ideologische stelling staat, staat centraal. Dat is veel technocratischer dan, dan die in Europa uh, meestal gesteld krijgt. Uh, ja, die titel betekent natuurlijk ook gewoon uh, een eeuw vooruitgang. En er wordt dus aan de hand van uh, een grote wetenschappelijke en, en technologische tentoonstelling aangetoond. Niet alleen de, de, de technische vooruitgang uh, met betrekking tot allerlei uh, communicatiemiddelen en snelheidsmiddelen. Uh, maar ook uh, voor uh, het welzijn des mens. Um, ik zei al in Europa ligt het anders. In Europa heb je in 1937 in Parijs uh, nog een hele grote uh, expositie. Die expositie heet Exposition Internationale des Arts et Technique de la vie moderne. Daarin uh, komen kom de ideologische conflicten naar veel, uh, naar, ja, heel uh, erg aan de oppervlakte. Dus uh, daar staan die uh, beroemde pavilions van de uh, Duitse, uh, van, van Speer en uh, de Russische van, ik weet niet van wie zo snel, uh, tegenover elkaar, waarbij uh, het gerucht gaat uh, dat die Russische pavilions uh, de tekeningen daarvan uh, net gearriveerd waren in Parijs uh, voor uitvoering toen Speer daar uh, rondliep. En die schijnt die tekeningen gezien te hebben. Geleten hebben dat die twee landen tegenover elkaar komen en uh, zijn toren uh, gewoon nog uh, anderhalf keer zo hoog gemaakt hebben. Waardoor uh, het grote Duitse raad toch met kopperschouders boven, boven die andere ideologie haat uitsteken. Nou, in, in, in, in Amerika ligt dat dus echt veel onderhuidser. Dus natuurlijk uh, speelt daar ook uh, een ideologische toename een hele grote rol. Dus uh, de volgende toestand in New York in 1939. Uh, die heet uh, Building the World of Tomorrow. En uh, centrale themacentrum daar uh, dat, heet, uh, of dat, ja, dat is helemaal rondom het thema democratie uh, opgebouwd. Dat is natuurlijk ook gewoon uh, een regelrecht uh, bijdrage of, of stellingname in het ideologisch conflict dat zich in Europa afspeelde. En Duitsland ontbreekt daar ook. Overigens in Italië, Japan en Rusland en zo. Dus uh, al die totalitaire regimes zijn daar wel aanwezig. Ehm. Uh, die, die Amerikanen die, die, die, die, uh, laten dat thema eigenlijk uh, in hun uh, ja, aantal verschillende paviljoens op die tentoonstellingen terugkomen. In het centrale thema paviljoen, wat een, uh, een uitgeholde globe is, daar uh, is een, uh, een tentoonstelling uh, van uh, The City of Tomorrow. Uh, dat is uh, een hele fraaie combinatie van uh, tentoonstellingstechnieken. Uh, daar kom je via een hele grote ramp. Uh, midden in de globe kom je binnen op een aantal uh, ronddraaiende ringen. Twee stuks boven elkaar. Dan moet je in stoelen gaan zitten. Uh, met uh, luidspikketjes uh, rondom je oren. En beneden je op de vloer van de globe. Daar is een hele grote maquette van. Uh, van de stad van de toekomst, de stad van 1960. Dus ja, de toekomst uh, heel is ook betrekkelijk, stichtbij. En uh, daar, die ringen die bewegen, dus in zes minuten tijd uh, van instappen totdat je er weer uh, de globe verlaat, uh, voltrekt zich een dag, 24 uur. En uh, nou, die maquette die beweegt natuurlijk. En de, op, de, ja, op, de, op de bovenzijde van de globe. daar uh, wordt uh, ja, een dag uh, uit het leven van de arbeider uh, geprojecteerd. Uh, compleet met uh, muziek en teksten. en die, uh, ik zal maar zeggen, de verworvenheden die er in, in het verschiet liggen. Uh, voor de mensen concreet voorstelbaar. letterlijk moet uh, voorstelbaar maken. Uh, ook op andere delen van de toon zijn ...komt dit thema terug, uh, dus zelfs de commerciële giganten zoals uh, Goodyear en uh, General Motors hebben uh, gigantische uh, paviljoens, nou dat zijn eigenlijk geen paviljoens meer, gigantische gebouwen. Uh, waar uh, ook uh, uh, Highway World heet bijvoorbeeld een van de gebouwen. En waar een gigantische maquette staat van de, ook weer de stad van de toekomst in feite. Maar dan natuurlijk helemaal toegespitst op het autogebruik. En uh, ja, de zeging daarvan. Ja, de, de stad van de auto uh, wordt dat. Uh, verder heeft de Amerikaanse staat zelf uh, in een nogal uh, centraal gelegen paviljoen met een grote as erop, uh, uh, met, met voor de staat zelf een hoofdpaviljoen en dan een aantal zijpaviljoens voor de, alle, alle Amerikaanse staten. Uh, maar in dit hoofdpaviljoen is ook weer een hele grote tentoonstelling over uh, ja, wat de Amerikaanse democratie inhoudt. Uh, hoe die precies uh, gestructureerd is en wat voor, uh, ja, wat voor zegening dat voor de Amerikaanse samenleving is, zowel uh, ethisch als, als, als, als ja, zeggen, economisch, uh, op ieder terrein in feite, een soort uh, van morele hygiëne. na de Tweede Wereldoorlog zie je vervolgens dat uh, dat ideologische conflict wat natuurlijk voor de oorlog, uh, nou ja, eigenlijk tot die oorlog leidde, na de oorlog eigenlijk liever ja, waarvan we collectief besloten hebben dat dat maar afgelopen moet zijn. En uh, het idee van wereldvrede en überhaupt een veel sterkere nadruk op, op humanistische uh, tendensen die zie je dan ook echt uh, ...heel mooi naar voorkomen in de uh, thema's uh, voor de na-oorlogse wereldtentoonstellingen. Dus dat begint uh, met een hele grote in, uh, in Brussel uh, in 1958. Die heet dan uh, Scientific Civilization and Humanism. Uh, nou, daar zie je ook dat uh, allerlei internationale um, wereldorganisaties uh, daar uh, hun intrede doen op de tatoonstelling. Dus de VN is aanwezig... Het UNESCO, uh, huh? ja, allerlei, de, de voorloper van de EEG ook. Um, maar ook de kerken zijn aanwezig. Dus de Heilige Stoel heeft ook zijn, uh, zijn eigen kerk, paviljoen. Um, maar dat, dat zet zich eigenlijk voort in de, in de nog resterende twee grote tentoonstellingen van na de oorlog. Dat is in Montreal in 1967. Die heet uh, Men and His World. Dus daar komen de, de mensen wel heel centraal te staan. Uh, daar worden ook, ook weer hele stukken uh, stad gebouwd. Uh, ook weer als model uh, voor, maar dan ook, dus niet zoals in New York, als schaalmodel. Maar op waar, waar grote, als uh, ja, toekomstig leefmilieu. Dat was heel sterk nadruk op uh, ja, het wereldleefmilieu. Uh, en dan Osaka 1970, uiteindelijk een hele grote tentoonstelling. En die had uh, als ja, prachtige slottitel eigenlijk ook in die reeks, Progress and Harmony for Mankind. Uh, en daar, uh, ja, dat, dat kwam eigenlijk daar echt helemaal terug, in, in, uh, zeker in de, in de allereerste plannen voor de wereldtentoonstelling, dus de architonische plannen voor de wereldentoonstelling. Kenzo Tangen uh, was daar de hoofdarchitect van het, van het architonische comité en die hebben in IJs Aanleggen een soort voorstel gedaan, wat eigenlijk ja, voortkwam uit, uit de tradities die er toen vrij sterk uh, werkte, van uh, archizoomen, superstudio, dus die ideeën van grote superstructuren, waarin. Uh, de mensen uh, naar behoefte eigenlijk uh, zou kunnen intakken. Uh, ja, letterlijk uh, zoals uh, in de ruimtevaart uh, de, de raketten op elkaar uh, moeten met, met hoogtechnologische, uh, door al die wereldentoonstellingen verworven, inzicht en techniek, uh, ja, prachtige uh, koppelingen. Maar dat idee in ieder geval voor die jurktoonstelling was een uh, enorm uh, dek. Een soort service deck waarop, uh, waarop uh, via allerlei. Uh ja, flexibele uh, spaceframe-achtige technieken. en met pneumatische structuren. Um, ja, gebouwen. naar na behoefte van de desbetreffende van, van, van van de, van de tentoonstellingen of, of deelnemer. Uh, opgebouwd zouden kunnen worden. En waar dan, uh, ik zou maar zeggen, als variatie op die dingen. op die, op die, op die structuren uh, nog een soort extra. Ja, wel ja, heel erg Japanse symbolieke uh, aardse symbolieke toegepast werd. Dat is ook wel fascinerend om die inwerking van die hele hoogwaardige technologie en die hele aardse symbolieke zon, maan, vuur. Nou, die dingen waar die, die, die, die nemen dan plots weer een hele centrale rol in, Dat is een soort totems. Um ja, en dat, en dat, eigenlijk is natuurlijk die, die, dat hele verhaal over die, die superstructuur, dat is eigenlijk een soort uitmonding van, van een traditie, als je ik zou maar zeggen, die hele traditie van de bekijkt in Achtonisch opzicht, waar de eerste dus, uh, zoals ik al verteld heb, beginnen met in één gebouw. En dat gebouw dat, dat, dat dijkt eerst uit uh, in, in dat het aan allerlei... Uh, een, ...een hallen krijgt die allemaal voor de diverse uh, thema tentoonstellingen uh, moeten dienen. En uh, langzamerhand allerlei landen eigen paviljoentjes in het omringende park gaan neerzetten. Uh, totdat er op een gegeven moment een complete stad uh, wordt neergezet in feite. Uh, dan uh, komt er eigenlijk een fase zoals in feite in New York, uh, 39, Democrat City, wat ik net over vertelde... Uh, dat is in feite een stuk stad in een park, dus daar gaat het een stap verder nog eens een keer, dat, ook, ja, dat komt ook door de grootte, uh, dat niet alleen een stuk stad, maar ook uh, het groen weer uh, een hele belangrijke rol gaat spelen. En zelfs in Parijs, waar die tatoosdelingen altijd op de Champs de zijn gehouden, bijna allemaal, uh, zie je dat uh, ondanks de krappe hoeveelheid ruimte die daar uh, tot de, ter beschikking is, er toch een soort beweging is van de eerste touwstellingen die echt een groot gebouw zijn die de hele, het, het, bijna het hele terrein beslaan naar een soort uh, ja, uh, gebouw die eigenlijk alleen nog maar de randen van het terrein opvullen en het hele centrum leeg laten. Uh, eerst tot als een soort binnenhof en vervolgens eigenlijk als een as, een, een brede groene as en waar er alleen nog maar de randen als gebouwen gedefinieerd zijn. Ook stilistisch zie je wel. Uh, is Japan ook wel een soort, soort slaatstuk? Dus uh, waar uh, zou uh, rond de inwisseling. Uh, uh, soort, net zoals een ideologisch conflict was. ook een stilistisch conflict was. Wat, wat dus heel veel te maken had met de culturele identiteit van het land. Dus dat is natuurlijk niet alleen een stilistisch probleem. maar ook een ideologisch probleem. Zie je dat, dat uh, al uh, voor de oorlog in, uh, in, uh, in Amerika. in 1933 uh, in Chicago, en, uh, en in 1939 uh, in. Uh, in New York. Dat het. Uh, ja, ook, dat het ook daar speelt in feite. Alleen uh, dat net zo goed als Amerika in ideologisch opzicht. Uh, zich uh, hoog boven het conflict verheven voelt. en eigenlijk geen uitdrukking geeft aan het conflict, maar gewoon aan de suprematie van de Amerikaanse democratie. Uh, doet ze dat ook in actonisch opzicht en uh, voert gewoon vrij radicaal. een, een, uh, een moderne ga generaliserend gesproken, moderne Arthur in wit, strak, abstract maar wel vol met symboliek en daarin wel sterk refereren naar allerlei bozare uh, tradities dus ja, uh, god, uh, allerlei uh, ook, in, vooral in de beeldhouwwerk komt er heel, en in, in de fonteinen, bizar genoeg, komt dat heel, heel sterk naar voren het is uh, Lagoon of the, of the Nations en uh, standbeelden, reeks vier standbeelden die uh, vier uh, deugden moeten uitdrukken de vier Amerikaanse deugelen. Nou ja, dat soort uh, dingen. En eigenlijk na de oorlog zie je dat, dat, dat, dat uh, de ideologische pretenties die de esthetiek zou moeten, moeten overdragen, dat, dat is, valt eigenlijk weg. Er zijn allemaal humanistische pretenties. En die uh, wil... Eigenlijk de uur niet meer, maar nog wel wat in het beeldhouwwerk en in de benoeming van de, van de straten en de gebouwen komt het nog wel naar voren. En in Osaka is het echt heel rudimentair. Hè? Daar is eigenlijk alleen nog een aantal toegevoegde symbolen, een aantal toegevoegde torens, die, die nog een aantal vrij primaire, uh, bijna, bijna totumachtige uh, rituele uh, symboliek uh, hebben. Uh, een van de, van de meest kenmerkende uh, trekjes van de wereldtangstelling is natuurlijk gewoon dat het vanaf het allereerste moment ervaren is, ook door de, door de tijdgenoten, als een spektakel, als een, als een overweldigende verheviging van, van, van de realiteit. En dan, dan is het misschien wel zo dat, dat de eerste, um, de, de, de, de, de, de, de oplekte, meer als een soort afzonderlijke wereld. Plaatste, waar je nog op een relatief veilige afstand uh, vandaan uh, ja, op kon reflecteren. Later, later wordt, wordt, het, wordt, het, wordt het die afstand veel minder. Dus het ligt ook aan het feit dat er dan allerlei tentoonstellingstechnieken worden ingezet uh, die uh, ja, die afstand uh, in feite uh, pretenderen te overbruggen. Uh, in in, ja, in feite kun je ook heel mooi aan, aan die veel tentoonstellingen. Uh, de ontwikkelingen in, in de representatietechnieken zien. Dus ik zou maar zeggen op de eerste tentoonstelling waar eigenlijk dezelfde representatietechnieken als in de dagbladjournalistiek uh, nog uh, vrij populair. Edsen uh, schilderijen, uh, uh, aquarellen, nou ja, al dat soort dingen. Uh, en natuurlijk panorama's. Panorama's nemen eigenlijk vanaf het allereerste moment een hele belangrijke rol in. Zowel uh, als.. als, als, als um, als, als kennisoverdrager. Uh, heel, heel, uh, heel serieus. Als, ook al als spektakel. Dus, uh, ik zal maar zeggen: er is bijvoorbeeld één, ik herinner me. Uh, in Parijs op een gegeven moment. waar je uh, in een groot decor. in een dwarshofsnede van een schip. Uh, gewoon één op één uh, in kunt. en uh, dat uh, met een paar enorme hydraulische vijzelsoorten dingen. alsof het op de, het op de golfslag. Uh, Vaart. En er is dus enorme panorama's omheen om die suggestie van, van zee en land in, in zicht uh, ja, re, reëel tussen aanstekens uh, uh, te maken. Maar het is niet alleen dat is een heel sofisticeerd panorama in feite omdat daar niet, natuurlijk niet alleen het zien uh, bevredigd wordt, maar ook, uh, ook de, de, de tactiliteit, uh, het lichaam. Uh, maar die panorama's worden natuurlijk op een gegeven moment uh, voor, gewoon verdrongen. Het dus, uh, lijkt nog wel vrij lang, tot, tot, tot, tot in 1937 zijn er nog wel uh, panorama's. Maar dit die is dan echt amusement geworden. En echt een echt meer serieuze informatieoverdracht wordt al snel afgelost, uh, nou, eerst door de carotypes natuurlijk. En dan snel door de foto, de fotografie, diorama's, uh, film. Uh, ook, uh, hoe heet die dingen nou? Uh, holografie holografie en natuurlijk uh, in, in, in, in Japan uh, uiteindelijk in uh ja, in Montreal ook al een beetje, maar daar is het nog niet ver genoeg ontwikkeld. Maar met name in Osaka is het gewoon ontzettend uh, mee, uh, geweld. Dus daar zou je bijna gechargeerd kunnen zeggen dat objecten afwezig zijn en dat het eigenlijk alleen nog maar representatietechnieken zijn. En daarmee eigenlijk ook de dood van ons althans voor dat decennium... over die wereldtoonstelling uitgesproken is. Omdat ja, daar de objecten verdwijnen. En, uh, uh, het alleen maar via representatietechnieken uh, een soort multimediaspectakel spektakel uh, gebeurt waarvan je misschien kunt zeggen dat het spectaculair er nog uniek van is, maar in ieder geval de, de, de media niet, want die media dat zijn in feite de media van de televisie. En ook een fenomeen overigens wat al in 1933 op de wereldtouwstelling getoond wordt, waar je nog verticale kassen waar je via een spiegel van boven bovenaf uh, in de verticaal geplaatste beeldbuis uh, kijkt. Heel ingenieus. Ziet er niet uit. Maar uh, ja, wat ik net al zei, dat fysieke, dat, dat, dat wat verdwijnt in uh, noord in, uh, in zaken, dat is natuurlijk iets wat... Eigenlijk in die eerste tentoonstellingen juist wat enorm belangrijk is. Dat is eigenlijk de enige reden uh, waarom die tentoonstellingen gehouden worden. Het fysieke, het feit dat, dat die dingen die, die uh, in de normale media. Uh, ja, op zijn hoogste, op etsen kunt zien dat die dingen ja, daadwerkelijk uh, fysiek aanwezig zijn dat je ze kunt, zou kunnen aanraken dat je er kunt dat je kunt zien bewegen ook, machines die gaan uh, al vrij snel uh, ook uh, bewegen worden bewegen en te, tentoongesteld uh, ook etnografische delen uh, en antropologische delen van de tentoonstellingen verschijnen vrij snel. Oh, en, en natuurlijk dierentuinachtige dingen verschijnen vrij snel. Maar ja, het zijn ook uh, complete volksstammen die uh, tentoongesteld worden en die daar gewoon zes maanden leven. In, in St. louis geloof ik uh, 21.000 mensen uh, zes maanden lang op die tentoonstellingsterreinen uh, die daar uh, in hun kampementen wonen. Prachtige foto's met 19-eeuwse dames op, op, op houten boomstammetjes in een soort erogoddorp eh, dorp. Met de Eero god manieren op, de, op de voorgrond in hun rieten rokjes en een, of, een, ronde kapseltjes. En die dames met de meelkijkertjes op de achtergrond in de ruisende 19-eeuwse Victoriaans hoog ge, toegesneden jurkjes. Jurken. Ja. Maar dat fysieke dat is, is eigenlijk altijd heel belangrijk geweest. En dat is eigenlijk ook om ook meer redenen belangrijk hoor. En dus ook uh, vanwege het feit dat. Uh, en natuurlijk ook. Uh, dat is ook een van de van de allereerste. Uh, Thema's ook in de wereldtoonstelling, het nabijbrengen van de volkeren. Dus we zeggen, wereldvrede die na de Tweede Wereldoorlog in de wereldtoonstelling een hele belangrijke rol gaat spelen, speelt eigenlijk al natuurlijk de hele geschiedenis. Dus uh, prins Albert die op het eerste met woorden die uh, direct refereren aan, uh, aan, aan zijn wens om uh, met behulp van de wereldtoonstelling de volkeren dichter bij een ander te brengen. En op die manier, uh, ja peace true understanding uh, teweeg te brengen. En een ander, uh, ja, dat ook wel indirect samenhang met het fysieke. ander fenomeen is natuurlijk dat die tentoonstellingen uh, heel sterk. Um, ...de neiging hebben om, uh, om zich als een soort parallele wereld uh, voor te of parallele wereldjes. Je moet eigenlijk over meervoud spreken, een soort microcosmosjes. Dus zelfs in de allereerste wereldtentoonstellingen in 1851, in Crystal Palace, wat altijd beschreven wordt als een soort ja, wonder uh, van licht en, en, en, en, en transparantie. En het gebouw wat er bijna niet is, bij spreken, maar toch uh, ja, klimatologisch en, de hele, en zo, de heleboel regelt... Zelfs daarin uh, krijgen de diverse architecten die voor de diverse landen uh, de paviljoens, uh, of ja, paviljoens uh, in zo'n gebouw, stonden, dat stonden daar geen paviljoens, maar meer een soort vestibules, een soort kamers, uh, mochten ontwerpen. Die uh, maken daar eigenlijk weer afgesloten uh, ruimtes van, waarin ze proberen om uh, met een soort absolute esthetiek, een soort totalitaire esthetiek, echt uh, de hele... ...de hele kamer, alles wat daarin staat, alle goederen die daar ook in getoond worden... die grote greep tot, uh, ja, tot een soort microcosmos, een, een, een bijzondere wereld om te vormen. En, en dat, dat, dat zie je natuurlijk ook ja, het verhaal of die Erogoth-villas, dat zit er, hangt er ook al mee samen... ...in de zin dat, dat zo'n etnografisch deel natuurlijk ook echt heel veel moeite wordt gedaan... Om, om het niet alleen in, in Arthur, maar ook in zitting, in, in het landschap. Uh, zoveel mogelijk suggestie te wekken alsof je er daadwerkelijk bent. En ook later, natuurlijk, met, met, met die speciale. Uh, tentoonstelling. met die overdagstechnieken. zie je dat. Uh, telkens weer terugkomen, goed, uh, nou ja, ook in 1939 in die Globe. Democracy, waar je inkomt. daar heerst een, een, een, een geheel eigen ruimte. Een geheel eigen tijd. Een geheel eigen wereld. Met een compleet eigen waarden en normen. dat wordt al verteld, wordt keurig verteld hoe dat in elkaar zit, allemaal. En dan is dat een extreem voorbeeld. Meestal wordt het veel meer via evocatie opgelost. Dus gewoon door uh, proberen een esthetica uh, te formuleren die uh, in staat is om, uh, ja, om de mensen te overrompelen, te overweldigen. en een bepaalde ervaring te doen, uh, te doen hebben. Ja, en precies dat, hè, dat, dat, dat, dat assembleren bij wijze van spreken van een ervaring, dat is natuurlijk niet helemaal correct uitgedrukt, maar dat assembleren hangt samen met het feit dat het in feite natuurlijk meestal niet meer is dan een bizarre verzameling objecten die daar dat uh, gesteld wordt. Uh, dus bijvoorbeeld Amerika's uh, Amerikaanse Er zijn voor een van de eerste tentoonstellingen een cult in. Uh, een uh, stel uh, Valse Tanden. Uh, een, uh, een, een, een, een. Hoe heet dat? Zo'n zo kabelhoed, uh, Wat. wat. wat. cartoon. Uh, uh, nou, zo nog wat. Ja. Eigenlijk wat we tegenwoordig trivialia eh, zouden vinden. wat voor die tijd wel degelijk moderne vindingen waren, verworvenheden waren. Maar ja, die dingen hebben natuurlijk aan zich als elementen niets met elkaar van doen. Dus de truc is, hoe breng je ze uh, op een dermate manier met elkaar in verband. dat ze uh, tezamen nog een soort extra dimensie uh, verkrijgen. Nou, dat brengt je natuurlijk op een probleem, wat eigenlijk al zo oud is als. Uh, ja, als te denken, de denkende mens zou je bijna kunnen zeggen, maar in ieder geval op het moment dat, dat ik zou maar zeggen, het idee van, uh, van een, een, een absolute en universele kosmologie wordt losgelaten, en uh, zo, zo met de renaissance, uh, dan ontstaat de mogelijkheid om, om, om, om, om alles als, als, als, uh, als analyseerbaar, als, uh, als uit de kaart trekbaar, als, als elementen, uh, te beschouwen, die, die mogelijkheid ontstaat. En dat is, dat is dan vrij nieuw. En dat maakt ook kennis mogelijk, in de zin dat je in staat bent om dingen te benoemen. Dus je kunt ze uit de kaart trekken, je kunt ze benoemen. Het dus staat natuurlijk ook voor een volgend probleem, dat is namelijk het categoriseren. categoriseren. Want je wil natuurlijk uh, niet het overzicht kwijtraken. Nu, nu mogen we dat een beetje, maar dat was toen in ieder geval absoluut niet het uh, vraag Het ging juist om door dat uit de kaart trekken uh, en het, het letterlijk letterlijk uit elkaar trekken, van het, van het menselijk lichaam bijvoorbeeld, tot kennis over het menselijk lichaam te komen. Dus niet alleen door observatie, wat daarvoor veel gebruikt was, door observatie van symptomen die zich aan de buitenkant uh, lieten aflezen, uh, die, proberen diagnoses uh, te stellen, maar juist door, uh, door te snijden. Door uh, het open te breken. Maar dan moest je natuurlijk wel weten hoe het ook weer in elkaar moest. Want uh, ja, dat, is toch, dat lijkt toch wel handig inderdaad dan moet je het kunnen benoemen. En dan krijg je een categoriseringsprobleem. En dat is ook typisch, uh, ook in de 19e eeuw, nog een, nog een heel uh, groot probleem. En dat kun je ook zien in de wetenschap. Bijvoorbeeld, uh, alle, zeg maar zeggen, alle wetenschapsterreinen worden in feite in de 19e eeuw geformuleerd. En dat is ook over elkaar heen buitelen van, uh, van pogingen uh, en, en, en, om, om, om, om deelgebieden te formuleren. ...om de wetenschappelijkheid daarvan ook aan te tonen. En, en er worden ook de, de afschuwelijkste monsterproducten ontstaan daar. Maar dat hele probleem van categorisering heeft natuurlijk heel veel met die tentoonstelling te maken. In die zin dat je ja, eigenlijk in het verlengde van een encyclopedie... Dus uh, nee, Diderot en, uh, en, en consorten, daar kun je ook dat probleem zien, zie je ook heel duidelijk. Dat er een vrij groot conflict, een vrij langdurig conflict ook is. Uh, en ook continu bijstellen is over ja, welke categorieën formuleer je. Uh, welke laat je niet toe, welke laat je wel toe. Welke zijn de hoofdcategorieën en welke zijn de subcategorieën. Welke hiërarchie kun je aanbrengen. Nou, dat hele probleem, dat is in die wereldouwstelling ook keihard aanwezig. En uh, dat is natuurlijk een fascinerend probleem, dat met name de wijze waarop je de kategoriseringsprobleem oplost de manier waarop je die hiërarchie in feite dus de manier waarop je uh, aangeeft via de benoeming hoe de wereld in elkaar zit vertelt natuurlijk ook ontzettend veel over de ideologische, ethische uh, pretenties, uh, of, of nou, misschien niet eens pretenties, maar in ieder geval uh, drijfveren die uh, achter zo'n uh, tentoonstelling uh, staken. En dat is volgens mij ook nog wel een wezenlijk nieuw uh, aspect aan überhaupt het fenomeen van die tentoonstellingen: het feit dat je niet meer vanuit een, uh, een eenheid, vanuit een. Vanuit een ...absolute en universele kosmologie uh, opereert. Maar dat je gedoe bent door ja, eigenlijk het moderne denken, door het analyseren, door het uit elkaar trekken, door de wetenschap in feite, door kennisverwerving. Uh, om, uh, ja, om eigenlijk die kosmologie te reconstrueren. En je ziet dan ook, uh, ja, ook in de 19e allerlei uh, prachtige pogingen meestal ook via met zwaar mystieke uh, inslag. Uh, om, uh, om, om die reconstructie te volvoeren. En dat is niet eigenlijk iets wat, wat, wat na de Tweede Wereldoorlog, van de 20e eeuw eigenlijk, en uh, na, na de Tweede Wereldoorlog eigenlijk alleen ja, verschaald is, zou je kunnen zeggen, tot een pure uh, technologisch, technocratische uh, zinswijze. All En natuurlijk uh, komt al die interesse voor de wereldtoonstelling natuurlijk niet uh, uit de lucht vallen. Uiteindelijk heb ik zelf een uh, ontwerp voor een uh, wereldtoonstelling gemaakt. Um, die heet uh, Sign of Times. En uh, die wordt uh, in uh, 1999 in de Amsterdamse Binnenstad uh, gehouden. Uh, dat ontwerp, uh, of de wereldtoonstelling, die uh, heeft daar een soort. Ik uh, ben het ontwerp een soort dubbelrol. Dus enerzijds is uh, gewoon een ontwerp voor uh, voor een is Een stelbouwkundig ontwerp. Maar anderzijds is er ook een soort uh, raamvertelling... waarbinnen nog een drietal andere ontwerpen uh, uh, gemaakt kunnen worden. En uh, dat is uh, enerzijds uh, een club uh, voor lotterwielaars... op het stenen Hoofd, in het ei, In het uh, plusje gedeelte van de reëltouwstelling. Uh, huisvesting van Russen en Amerikanen in, uh, in een stukje van de Jordaan en een uh, uh, cultureel paviljoen voor de Nederlandse staat op de Pan uh, in het centrum, in het hartje, het middelpunt van, uh, van de stad. Nou, eerst de wereldtoonstelling dan. De wereldtoonstelling valt eigenlijk uit in twee delen, en dat is een beetje parallel aan, uh, aan de aard van de wereldtoonstelling, dat uh, enerzijds hebben ze een soort uh, sprookjesachtige en, en culturele dimensie, uh, in de zin dat ze proberen om een soort culturele dwarsdoorsnede en een culturele identiteit van diverse landen te laten zien. andere anderzijds hebben ze natuurlijk ook een vrij pragmatische dimensie. Dus uh, ja, niet alleen in de zin dat ze nieuwste technieken laten zien, maar ook bijvoorbeeld dat uh, het heel gebruik was dat uh, de, de stukken stad of land waarin ze geprojecteerd werden. dat daar. Uh, ja, delen van de toonstelling bleven staan. Dus als park, of als stuk stad, of als stuk infrastructuur. Dus, uh, nieuwe trims of metrolijnen. maar ook gebouwen. Dus uh, stadions, musea, universiteitsgebouwen. al dat soort dingen. Nou, die tweespalt. die, tweespad, die uh, komt ook terug in het onheer voor de Wereldtoonstelling. Het terrein daarvoor. Uh, is. Uh, Eigenlijk uh, de, de voor-19e-eeuwse Amsterdamse binnenstad. Dat betekent dat uh, de Ijoevers de noordrand vormen van het uh, project. En dat uh, de buitenste gracht de halve cirkel trekt. En in feite uh, tezamen een soort gesloten kosmos uh, vormen. Dus alle routes die langs de grachten lopen, die komen, lopen eigenlijk nood op die ene hoofdroute langs de Ijoevers. Zo vinden ze een terrein om het nog uh, even uh, zo te zeggen, wat uh, een gewoon infrastructuur heeft, wat in zichzelf gesloten wereld kent. En waar je uh, vervolgens nog van kunt opmerken dat, dat die daadwerkelijk in twee aparte gebieden uit elkaar valt. Dus je hebt enerzijds zo zeggen, die ijoevers, die qua bebouwing, uh, functioneren en ook morfologie, dus uh, wat betreft een ruimtelijke samenhang tussen die ijoevers en de Amsterdamse binnenstad, Um, ja, een soort soort eigen, eigen wereld zijn. Nou, dat, dat Enerzijds moet dat, moet dat minder worden. Dat is ook wat uh, de Amsterdamse uh, gemeente inmiddels uh, besloten heeft. Uh, dat zou ook een goede zaak zijn. het is natuurlijk een prachtig gebied. Door, uh, te vergelijken met Koning Island of uh, met. Uh, uh, oude havengebieden uh, in Antwerpen en in andere oude havensteden waar het vol van bedrijvigheid is uh, niet van, van kantoor of zo, maar gewoon van, van de stad die dat uh, als een soort pleasure area niet, niet heel manifest pleasure maar wel toch als een soort recreatie een en bijzonder, heel bijzonder stuk stad uh, een hele bijzondere ja, apisch kijk uh, uh, sfeer heeft. Nou, twee tweespalt. Want aan de andere kant hebben we natuurlijk gewoon de oude Amsterdamse binnenstad. Uh, wat ik het stenen gezicht in, uh, in dit ontwerp uh, heb genoemd. wat uh, in feite als een soort culturele drager van onze Nederlandse cultuur uh, wordt afgeschilderd. altijd door uh, alle monumentenfrieks. Uh, nou, daar komen we straks nog even op. Nou, die scheiding tussen een cultureel deel. en eigenlijk een, op het ogenblik meer een soort. Een soort, soort pompee-achtig uh, post-industrieel uh, terrein langs de EI. Die het is twee opgepikt. In de zin dat uh, langs de uh, EI-oevers komen, eigenlijk alle grote uh, nieuwe ingrepen. Daar ligt ook eigenlijk het zwaartepunt van de tentoonstelling. In de zin dat. Uh, uh, alle grote nieuwe gebouwen, alle grote nieuwe uh, parken, die worden allemaal daar aangelegd. Uh, dat kan omdat het gebied is leeg, alle havenactiviteiten zijn weggetrokken. Het is ook slim, dat betreft is het, het pragmatische aspect komt hier keihard om de hoek kijken. In die zin dat de wereldtoonstellingen worden in een relatief korte tijd in elkaar gezet. Dus uh, binnen een kort tijd bestek veel organisatie voor, veel geld voor. En je kunt zo op een hele snelle manier, kun je dat gebied herstructureren. En dan heb je dus niet het probleem wat nu uh, heel hard speelt. Van dat er eerst voldoende schaapjes over de dijk moeten zijn voordat de rest uh, wil volgen. Uh, vanwege het feit dat uh, ja, het natuurlijk uh, in het begin een vrij troosteloze sfeer heeft als je er dan met z'n twee zit. En uh, het feit dat er natuurlijk een enorme oude infrastructuur ligt. Uh, nou, ja, dat plan, dat uh, wordt eigenlijk gekenmerkt door een aantal ingrepen die voor een deel van blijvende aard zijn. Het uh, begint in de oude houthavens met een, een wetenschappelijk en technologisch... Uh, Science Museum in feite. Dat is in feite het programma ervoor. Het blijft ook staan. Dus uh, was, uh, toen ik het ontwerp maakte, was het heel actueel uh, waar de Science Museum moest komen in, uh, in Nederland. Dat moest er moesten daar toch maar eens van komen. Nou, Amsterdam dus dan heeft het dus bij deze in de oude haaldhavens. En het kan dus uh, de eerste zes maanden is het gewoon onderdeel van de wereldtentoonstelling en kunnen allerlei bedrijven en uh, universiteiten en uh, Allerlei uh, regeringen kunnen daar uh, de technologische stand van zaken wat betreft een uh, landsbedrijf, universiteit laten zien. Uh, dan ligt er uh, op een uh, gebiedje waar het nu is, uh, wat zakken, wat zuidelijke, richting oost gaan bewegen. Een gebiedje uh, waar uh, de Rue des Nation ligt. Dus uh, dat ligt nu een rangeerterrein uh, van, de, van de spoorwegen op een hoogdijklichaam. Daar krijgt ieder land uh, krijgt daar uh, een paviljoen, waarin ze een restaurant hebben met een typische keuken. Waar ze, nou ja, kortom, in feite proberen om uh, hun culturele identiteit, wat betreft een soort uh, gastronomie en, en, en, en, en meer alledaagse dingen, proberen uh, tentoon te stellen. Naar een pallagcentraal station komt het eigenlijke deel. waar uh, laat ik uh, een, een aantal kezons tussen de strekdammen die er nu liggen zakken uh, met, met water uh, ertussen. Waar uh, de parkeergarage die ze nu aan de verkeerde kant aan bouwen zijn ondergekund had. En waarop uh, een uh, soort, uh, ja, soort, soort dek is het waarop uh, paviljoens en vermaakstingen en draaimolens en, uh, en, en, uh, en uh, al die dingen die je voor een pleasure area nodig hebt kunnen uh, worden gebouwd. Nou, dan vervolgens uh, op wat nu de Oost-Handelskade is, uh, waar de oh, Holland-Amerika-lijn uh, zit, daar uh, komt uh, het organisatorische deel van de tentoonstelling. Dus dat heb je, je hebt altijd een vrij belangrijk deel waar de organisatie zetelt en waar een festival hall staat. Dus waar de openingsceremonies worden gehouden en waar er echt een grote happenings gehouden worden. Dus een grote hal, maar ook een presscenter. Uh, en uh, nog, een, uh, ja, nog een aantal verwante functies. Dan komt er een, uh, een rue de Province. Dus dan krijgt, iedere provincie krijgt de gelegenheid om zijn, uh, zijn identiteit te ontplooien. En uiteindelijk komt het uit in een, uh, in een reeks... Uh, Povilions waar met name alle uh, organisaties zich bezighouden met, uh, met de verbetering van de wereld. Dus Unesco, De Viljoen, uh, Greenpeace, uh, nou ja, al die bewegingen krijgen daar hun paviljoens. Nou, Dat is nog een laatste stuk op het I eiland zelf en uh, op de andere stukken van, van het oostelijke havengebied. Uh, dat valt uit 1-2 stukken. Het, het, het westelijke stuk van het eiland, daar komt een groot park waarin de horticultuur en de agricultuur van de tentoonstellingen gehuisvest kan worden en waar een museum voor de wereldtoonstelling in komt. In het mooiste wereldtoonstellingsgebouw wat er ooit gebouwd is, namelijk het, het gebouw van Le Play in de, uit Parijs uit 1867. En de rest van het gebied wordt ingenomen door woningbouw, zoals eigenlijk ook de plannen zijn. En die woningbouw wordt voor het doel van de tentoonstelling ter beschikking gesteld aan de tentoonstelling. om als, eigenlijk als hotelfunctie te fungeren voor alle publiek wat erop afkomt. Nou, Analoog daaraan, dus aan die overnachtingsfunctie. worden de hotels die achter centrale Station lagen. verplaatst naar het gebied tussen het I eiland en de oost -Kandeskade. En die worden aan een soort ja, pontonbruggen. die dwars over het water liggen. is dus het I eiland verbinden met. Handelsgebied uh, uh, worden die aangemeerd. dus we krijgen dus ook daar en een sterkere verweving van, uh, van het gebied en, uh, en een sterkere verweving van fusies. Uh, nou, een aantal van die dingen die blijven, die zijn dus van blijvende aard. Dus zo'n science museum is van blijvende aard, maar ook zo'n uh, zo dek achter zijn station is van blijvende aard. Dus dat moet gewoon een. een, een, een ...mogelijk maken dat, dat naast zo'n tentoonstelling uh, de stad het als een soort uh, ja, le le leisure uh, area blijft gebruiken. Dus als ontspanningsgebied uh, waar uh, ja, van obscure tot zeer uh, verantwoorde vormen van, uh, van, van ontspanning en geneugtes uh, gebezigd kunnen worden. Nou, die woningbouw blijft natuurlijk staan. Het park blijft uh, op het eiland liggen. Volgens mij is dat een, echt een hele mooie plek voor een, uh, voor een park. Het is omgeven door het water, heel mooi op de zon, met zo'n museum erin. in. Het is volgens mij ideale plek ervoor, veel mooier dan de Oostelijke Handelskade zelf. Nou, die vissen voor Hoog zou natuurlijk ook gehandhaafd kunnen blijven. Nou ja, ook zo zou ik zo meer kunnen blijven. Nou, uh, het culturele deel van de tentoonstelling, dat is dus het tweede deel wat in de uh, Limestad zelf plaatsvindt, dat, uh, heeft een heel andere inzet. Daar is de inzet niet meer pragmatisch of praktisch. Maar dat is een inzet tegen... eigenlijk gericht tegen... de... de hypocrisie die schuilt... in een... Uh, in een stad die zichzelf opsluit... In, in een stenen gezicht. In het feit dat, dat je de dat stad dan... tot monumentenzorg verklaart... tot het ja, beschermd stadsgezicht verklaart. Uh, onder het mond dat... Uh, ...het onze culturele identiteit zou representeren, zou vertegenwoordigen. Dat het uh, in staat zou zijn om uh, de culturele identiteit van de Nederlander uh, te representeren, uh, uh, uit te dragen, levendig te houden. Uh, het, het lijkt aan een psychologisch probleem, dat uh, we zonder dat uh, on, uh, de, voet, de grond onder onze voeten zouden verliezen. In de zin dat we de geschiedenis uh, zouden verliezen. Terwijl als je op de cape beschouwt uh, hoe uh, er met uh, monumenten wordt omgegaan, dan is het eigenlijk niet meer dan uh, een jasje. Uh, wat vooral wordt opgehouden uit overwegingen die direct te maken hebben met toerisme en uh, met, met, met warencirculatie. In de zin dat, dat natuurlijk uh, ook als, uh, dus niet alleen als toeristische trekpleister, maar ook als, ik zou maar zeggen... Um, um, uh, consumentenmagneet een uh, hele sterke identiteit heeft en uh, op die manier ook uh, het koopjespubliek uh, iedere sparetime time uh, de stad in, uh, in trekt. Nou, om dat, eigenlijk om dat, om dat culturele krachtig nog wat te verhevigen en ook in het kader van de bezuinigingspolitiek die uh, in de tijd dat dit ontworpen werd, twee jaar geleden, bijzonder uh, op, uh, actueel was, of drie jaar geleden is het alweer, ehm, zijn de musea op het Museumplein zijn opgeheven. De collecties daarvan die zijn in vitrines en in leegstaande panden en zo in de stad rond ondergebracht. Dus die zijn in feite op, ja, op Niemandsland ondergebracht in de stad. Dus dat zou het museale karakter van de stad onderstrepen. En uh, daar overheen... Uh, er zijn ook een aantal, of heeft iedere land in feite wat meedoet aan de wereldtoonstelling een eigen paviljoen, wat, uh, waar het met name zijn culturele, dus ik zou maar zeggen zijn, zijn esthetische, uh, de, de kunsten in feite gewoon uh, tentoonstelt. Ontworpen natuurlijk door een architect van naam uit uit het desbetreffende land. Uh, met name uh, over die spreiding van, van die dat is dan nog wel een, een aardig verhaal te vertellen. Het hangt dan samen met... Uh, je, je krijgt een probleem hoe je, hoe, je die, die dingen ja, hoe je die dingen door de stad heen spreidt. En als je dan de morfologie van de Amsterdamse Binnenstad bekijkt, dan vertoont hij heel veel overeenkomsten met uh, het paviljoen van Le Play uh, uit 1867. In die zin, dat, uh, dat is een uh, ellipse. Van, ...van ringen en, en, en, en, en, en je ja, haaks opstaande doorsnijdingen. Uh, als je dat doet door de helft snijdt, dan heb je in feite je liter gezien uh, ja, het embleem waarmee je de Amsterdamse structuur van de stad zou kunnen vergelijken... En op die manier kun je natuurlijk ook de paviljoens onderbrengen, want in feite de ringen en de, en de radialen, die functioneren ook precies hetzelfde. Dat zijn inderdaad de routes door de stad heen. En je kunt dus al zo, uh, ieder werelddeel krijgt een partje tussen de radialen. En ieder... Uh, um, ieder... Uh, het land krijgt binnen de ringen, maar zeggen, zijn geografisch juiste positie. Er is natuurlijk een probleem dat, dat uh, je een gigantisch verkeersprobleem op je nek haalt. Omdat uh, ja, miljoenen miljoen bezoekers in zes maanden tijd uh, die de toonstuam bezoeken. Dus de laatste in Osaka had iets van 40 miljoen bezoekers in zes maanden tijd. Nou, op zoiets moet je gewoon weer rekenen. Nou, uh, dat heb ik uh, opgelost, dus aanstekens, door een nieuw uh, uh, verkeerssysteem te introduceren. Een Vaporetto uit, uh, uit Venetië. En dat kan in Amsterdam heel goed, er wordt er wel mee geëxperimenteerd. Alleen daar, ook daar weer is het probleem dat ze experimenteren met een heel klein lijntje, en dat is natuurlijk economisch nooit rendabel te maken. Terwijl nu hier heb je dus weer de mogelijkheid om binnen een heel kort tijdstek een vrij uh, sophisticated net op te zetten, dat het zes maanden te laten draaien, is, zodat iedereen eraan gewend is de voordelen ervan ziet, dat je kunt perfectioneren, et cetera. Nou, het komt er een korte manier dat je gewoon langs de ringweg die rondom Amsterdam ligt, die nu bijna klaar is, maar dan klaar zou zijn in 1999. Een aantal grote parkeerterreinen aanlegt aan uh, waar uh, waterwegen uh, kruisen met, uh, met de asfaltwegen. En van daaruit uh, gaan paparetto's de boombussen naar het centrum. En die gaan daar over de ringen. Dus dat zijn een soort, soort ringwegen, zoals de asfaltringweg rondom de stad, herhalen die in feite dezelfde beweging, maar dan op het water rondom de oude binnenstad. Nou, er worden een aantal lijnen ingezet, zodat je dus relatief vrij snel en vrij gemakkelijk. Uh, overal in de stad kunnen komen en dat niet al de auto's helemaal de stad in moeten, want dat zou natuurlijk een gigantisch probleem opleveren. Maar nou, rest heb je natuurlijk het Centraal Station ligt midden in de stad, het Amststation ligt nog binnen het gebied, nog. Uh, er komt langs de Eijhoffers komt natuurlijk een Papier Renault, zo'n Rondentrotaar en een, een, een kabelbaan nou, dat soort vervoersystemen heb je natuurlijk. Thank Een inspectie is aan de Amerikanen, dat is een, uh, een van de dingen die ik uitgeleid heb. Dat is in de Jordaan, tussen de Prinsengracht en de Lijnbaansgracht. Een, een, een bouwblok, wat ik uh, in feite leegsloop, alleen de gevels van laat staan. Als een soort, uh, nou, dat is dus voor het op, ik zou maar zeggen, die uh, kritiek of commentaar op, uh, op, op het belang dat er gehecht wordt uh, aan, uh, aan het stenen gezicht. Een soort culturele identiteit. En dat uh, probeer ik uh, te verhevigen in feite, te verabsurdiseren, door uh, de Amerikaanse en de Russische cultuur uh, daarin uh, terug te laten komen. Heel letterlijk. Eigenlijk in de traditie van de nation zoals die in de traditie van de wereldtoorstellingen gebruikelijk waren. Dus door. Uh, in Achtonische zin uh, en steenbouwkundige zin in dit geval. We proberen een aantal uh, wezenlijke kenmerken van, uh, van, van die Achtonische en steenbouwkundige culturen weer te geven, te, te herhalen, te verhevigen. Uh, en daarbij doet het eigenlijk niet toe of dat nou klopt, want ik bedoel, niemand die daar op bezoek komt, kent die cultuur, dus het gaat alleen maar om dat we ervan, wat we daarvan kennen via de media, dat dat investigd wordt. Dus ik ben ook nog nooit in Rusland geweest. Dus uh, ik doe eigenlijk ook alleen maar het herhalen van wat ik via de media ken. Maar dat is natuurlijk, uh, ja, dat is een fascinerende en Dat toont natuurlijk ook via de betrekkelijkheid van, uh, van die culturele vermogens uh, aan. Van die culturele, het, het beeld als, als, als, als culturele zender, als culturele medium. Wordt, dat is veel complexer. Dus die eendimensionale een relatie wordt gelegd tussen beeld en boodschap uh, en, en, en, en is echt, uh, dat is echt uh, ja, arm. Nou, uh, het, het valt eigenlijk uiteen dat we ontwerpen in, uh, in vier partjes. Uh, twee Russische partjes en twee Amerikaanse partjes. Die staan tegenover elkaar. De goede tegenover de slechte, de witte tegenover de zwarte, de hel tegenover de hemel. Het consumptieparadijs tegenover uh, de staat. Het productieparadijs. Uh, en uh, ieder deel valt dus ook weer uit in twee partjes. De Russische in een soort ideaal uh, model uit de jaren dertig. geïnspireerd op de uh, constructivistische ontwerpen voor uh, de socialistische samenleving. Uh, die zover gaan dat, dat uh, het hele dagprogramma. Uh, letterlijk in de gebouwde omgeving uh, vormgegeven wordt, letterlijk vastgelegd wordt. Dus uh, als, als, uh, onder invloed van terrorisme wordt gewoon het uh, ja, hele dagelijks dagritme stap voor stap vormgegeven. In de opeenvolging van ruimteswijde doorheen komt, et cetera. Nou, het tweede stukje van de Russische deel dat, uh, is een stukje uit de jaren 50. En dan uh, waait een heel andere wind, ook uh, ok, op op achtergebied uh, in, uh, in Rusland. En daar uh, grijpt eigenlijk uh, de arctonische discipline terug. Op meer klassicistische tendensen. Ook in de zin van dat Arthur weer als esthetisch medium boodschap gaat overdragen. In plaats van, zoals in dat eerdere geval, meer als historisch medium. Dus daar zit het meer in de organisatie van, uh, van dagelijks leven. Terwijl het hier meer in de verbeelding van dagelijks leven zit. In de esthetica. Uh, dat is dus veel Films uh, veel, veel, uh, veel, zitten veel meer op vorm. Veel meer op vormprincipes. Uh, bij Amerikanen daar, uh, draait het eigenlijk om. Dus dat uh, is ook een stukje uit de jaren 30. Dat is, uh, het zijn de witte suburbs. Het is voor ieder Amerikaan een eigen huis en een eigen auto. Maar ja, die kunnen ze alleen maar betalen als ze die gewoon uh, in de massaproductie uh, maken. En uh, dat is ook weer mogelijk in de Amerika om uh, allerlei fantastische hypotheeksystemen bedenken. Waar je echt uh, hypotheek op hypotheek mag stapelen. Zodat je eigenlijk met geen geld, geen eigen geld uh, alles zelf kan kopen. Uh, en het tweede deel, uh, dat is ook weer een stukje Amerika jaren 50, ja, dat is in feite de highway world. Dat is in feite de strip, de asphalt strip met de, aan de commerciële driving. Alles, alles is driving. Bioscoop, restaurant, bank, alles. Uh, en voor uh, ja, eens is het uh, gewoon een verzameling objecten, een verzameling tekens die ook inderdaad een tekenmedium zijn, alleen dan niet uh, van een uh, staatsideologie, maar van een consumptieideologie. Uh, nou, en dan doorheen spelen nog een aantal lagen, in de zin van dat het een stukje van Manhattan uh, uh, gebruikt met, uh, in Central Park uh, om, uh, als een soort ondergrond voor een stuk van, uh, van het Amerikaanse deel, en dat in het Russische deel Gorky Park is een heel beroemd. Uh, Ontspanningspark met je alle de prater in, in Wenen, Dat ligt als ondergrond eigenlijk in het Russische deel. Het gaat de club voor, voor loterijnaars in feite ook weer om identiteit. De club is gelokaliseerd op een stenen hoofd. Mooi uh, aan het eind van het havenfront wat je achter het station hebt. Goed in zicht dus. En uh, ja, die club gaat dus over identiteit. We noemen om uh, de identiteit van de winnaar en de winnaar van, uh, van de lotto. En ja, het is uh, in feite is het een gebouw wat uh, neergezet wordt en uh, geëxporteerd wordt door de Nederlandse Staatsloterij. En dat uh, iedere winnaar nou, die uh, meer dan een bedrag met 6-0 uh, wint, die uh, kan er lid van worden. En eigenlijk is het een meerdere gooi van uh, ja, zo'n zo fantastische opportuniteit dat hij krijgt toegeworpen om uh, ja, van, gewoon compleet van, van, uh, van identiteit uh, te veranderen, op één slag. En ja, dat komt natuurlijk voort uit, uh, uit een soort stroom van... van uh, van een met commercieel gebruikte uh, lotto's die of het ogenblik, uh, de bus binnen, de postbus binnen het dwarrelen. Iedere dag weer uh, bijna, bijna winnaar. Nou, die, uh, die spanning wel van dat soort uh, commerciële mechanismes gebruik van maken, dat is ook de inzet van, uh, van die club. Het feit dat je dus een nieuwe identiteit uh, krijgt toegeworpen. Nou, dat staat natuurlijk in de club zelf ook centraal Ik bedoel, uh, die jongens uh, die uh, houden van. Uh, toeval en het toeval heeft ze koning gemaakt en natuurlijk is het programma van de, van de club ook gebaseerd op toeval. Dus eigenlijk uh, zou je kunnen zeggen dat het in het verticale als je dit gebouw verticaal doorsnijdt, dat je dan een aantal lagen achter elkaar kunt zien, je uh, uh, aan de hand van je het gebouw goed kunt begrijpen. De eerste laag uh, die is ook het meest zwaar gematerialiseerd, het meest tektonisch. En de laatste laag is het meest transparant. Daardoor krijg je dat het eerste gesloten en dicht is, een soort front naar de haven toe met een grote cirkel op aanprijzing in de lotto. En de laatste deel heel erg transparant is dus als een soort toneelstuk, als een soort muur. In de zin dat uh, de interieurs van die dingen wel degelijk heel erg gematicaliseerd zijn. Dus je hebt een buiten goed inzicht alsof je naar een decorstuk uh, kijkt. Nou, op die dualiteit zit ook een hele club natuurlijk in elkaar. Nou, even in die verticale snijders dan, achter je volgens, is een uh, labyrint. Een uh, verticale labyrinth dus van trappen. Uh, vanuit die uh, labyrinth uh, kun je, als je de juiste deuren weet te vinden, in een stelsel van gangen komen. Of beter gezegd, je komt in één gang, maar er zijn een aantal gangen. Uh, die gangen die zijn uh, van melkglas, uh, daar zitten een aantal deuren in en dan kom je in een transformation zone. Dat is een uh, zone waarin je, ja, omdat je niet weet waar je terechtkomt, uh, ontvangen wordt door uh, een uh, uitgelegd wordt bij de bent en uh, ja, de gebruiksaanwijzing en de bedoeling van de, van de plek wordt uitgelegd ook. En je wordt omgekleed, dus uh, je krijgt uh, nou, in dit geval, uh, je, het zijn vijf uh, functies in feite waarin je vervolgens terecht zou komen. Dat is uh, de sporting area, uh, dat is uh, het restaurant, uh, dat is een slaapgedeelte, uh, dat is een uh, communication zone, en dat zijn ze, vier zijn En uh, een aantal van daarvan vallen ook weer uiteen in, in onderdelen. Dus zoals in de Communication daar heb je ook weer binnen de keuze of je je terugtrekt in een soort cabines, Waarin je via audiovisuele middelen te uh, ja, beschikken hebt over alle informatie van de wereld. Het, het, de Wereldbibliotheek. En uh, op de begraven grond uh, van, dat, uh, van, die, van die zone, daar kun je met de aanwezige gasten uh, causeren, van gedachten wisselen. In, het of in, de, in de sporting set heb je een soort gelijke tweedeling, je hebt een, een deel wat uh, inmiddels uh, allerlei uh, ja, machines in feite audiovisuele machines maar ook daadwerkelijke machines, dus banken waarop je gaat liggen waarop je armen 100 keer omgedraaid wordt zodat je uh, ja, blijkbaar worden je spieren daar los van en een ander deel wat veel spartaanser is, dus waar je echt moet zweten nou, Natuurlijk is het een probleem binnen die, uh, binnen, die uh, binnen die functies natuurlijk dat je niet zeker weet uh, Waar de mensen zijn, maar je het ook nooit zeker weten of er wel mensen zijn. Nou, ook dat wordt via telecommunicatie opgelost, dus ze hebben we gewoon een soort beeldschermje. En dan kunnen ze kiezen met welke beroemdheid met meneer Lubbers of Kruijf of wie dan ook ze willen uh, discussiëren in een, een communicating set. Of dat ze willen uh, dineren in, uh, in het restaurantgedeelte. Uh, Het ontwerp dat ik gemaakt heb voor de wereldtoonstelling in hoge mate fictief. Maar uh, ja, in, in mijn ogen is die juist de juiste kwaliteit van de wereldtoonstelling dat het één grote parallele wereld, uh, parallel aan de werkelijke wereld, uh, mogelijk maakt en ook wenselijk uh, maakt. En uh, dat is iets wat in architectuur eigenlijk ook altijd aan de hand is. De architect uh, is eigenlijk nergens anders mee bezig in ieder ontwerpopgave, met het formuleren van een parallele wereld. En uh, het, ook zo moest kunnen zeggen dat ik het uh, in dit ontwerp uh, aangescherpt heb als uit overwinning van onderzoek om uh, voor mezelf een aantal uh, begrippen en een aantal instrumenten te formuleren. Uh, die me in staat stellen om te zien hoe je in het ontwerpproces, en eigenlijk vooral middels taal, dus middels, uh, nou, ik heb al begrippen genoemd die je formuleert en, en de instrumenten die je formuleert, maar ook taal als, als verhaal, als. Uh, als, ja, als, als uh, verhaallijn als uh, ontwikkeling. Uh, dat in het ontwerpproces die, uh, die verhaallijn uh, ja, als een soort wederzijdse bevruchting werkt op het ontwerp. Dus al tekenend uh, bedenk je nieuwe stukken van het verhaal. En andersom, als je over het verhaal nadenkt nou over de parallele wereld die je in de taal aan het formuleren bent, als je daarover nadenkt, nou dat je dan ook inspiratie hebt en, en motivatie en redenen ook. Dus het zijn ook echt redenen in die parallele wereld. Die heeft zijn eigen wetten. Daar vind je wetten die uh, noodzaken om in de getekende parallele wereld ook uh, bepaalde ingrepen uh, te doen. <tied>